50 essentiële teksten uit de Nederlandstalige literatuur. Het boek Alpha van Ivo Michiels. Wanneer het boek in 1963 gepubliceerd werd... geraakte de uitgever het nog niet eens aan de straatstenen kwijt. Te moeilijk en veel te modern luidde de kritiek. Het was kortom een boek voor snops. En toch vond Michiels uiteindelijk een publiek... voor dit vreemde boek vol rare metaforen... ellenlange zinnen en beelden uit koortsige dromen... En zo ging de roman de geschiedenis in als een cultroman. Maar wel een cultboek dat zijn plaats verdiend heeft in de kanon. Schrijfster Sigrid Bousset leerde Ivo Michiels kennen op haar elfde en is nu volop bezig aan een biografisch boek. Benieuwd wat zij van het boek Alpha vindt: een cultboek of een overweldigend meesterwerk? Ik ben opgegroeid met het boek Alpha van Ivo Michiels. Het verscheen zes jaar voor mijn geboorte in het jaar 1963. Jarenlang zong de titel door ons huis omdat mijn vader er een proefschrift over voorbereidde. In de oren van de jonge tiener en fervente lezer die ik toen al was, klonk het als een hoopvol begin. Het lezen ervan stelde ik verwachtingsvol uit, een kleinoot dat ik zorgzaam koesterde. Alpha, de eerste letter van het Griekse alfabet. Een toekomst die open ligt. Boek. Geen roman of afgeleid genre... maar een tekst. Een opeenvolging van mooie zinnen. Een open vijver om in te verdwijnen. Nadat ik mijn jeugdboeken had verslonden... nam ik het haast plechtig ter hand. Ik had de auteur ervan inmiddels ook ontmoet... in het gezelschap van zijn beeldschone vrouw. Ik had iets horen waaien... Over een oorlogsverleden en traumas. Over een afscheid en een nieuw begin. Een oude en een nieuwe naam. Over taal die je kan heruitvinden. Door oorlog besmette taal die zich vernieuwt. Te beginnen bij de A. Van An. Of Alpha. Aan het kruispunt. Dat zijn de eerste woorden. Rechts of links of gewoon rechtdoor. Aarzeling, roerloosheid, angst, verlangen. Een ja op de lippen en een ja in de ogen en van boven tot onder een ja. Vanuit een eindeloze stroom aan traumatische beelden en oorlogsherinneringen... een toekomst tegemoet naar A, van An of Alpha. Het is een schildwacht die daar onbeweeglijk staat... Verscheurd tussen de kazerne of het echte leven. Discipline of vrijheid. Plicht of intuïtie. Besluiteloosheid of weerstand. Deserteren of niet? Ivo Michiels brengt een mentaal portret van zichzelf. Hij voert ons mee in een bezwerende roes... ...van een hamerende oorlogskadans naar een intiem, tijdloos verlangen. Naar Anne, die de schildwacht opwacht ergens onwerkelijk, in smetteloze sneeuw. Peter Verhelst noemt het passionele taal die op springen staat, met woorden die nieuwe mogelijkheden aftasten, herhalingen en litanieën die je meeslepen, taal die je opwint en je tot tranen toe ontroert. Het uitzonderlijke karakter van het boek Alpha was ook Samuel Beckett niet ontgaan. Op stilistisch vlak het meest bijzondere boek... dat ik in tijden heb gelezen... merkte hij op nadat hij de Duitse versie las. Beste luisteraar, mag ik je een raad geven. Lees het boek, luid op. Het is niet heel dik en het is verslavend. Ivo Michiels las er zelf talloze keren uit voor. Haast twintig jaar geleden nog... die memorabele keer in het gezelschap van Tom Lanois. Moeiteloos kreeg hij een nieuwe generatie lezers op zijn hand... Het boek blijft dan ook voor vele jonge schrijvers een grote bron van inspiratie. Je kan er ook nu en dan een fragment uit savoureren. Het hoeft niet in één keer. Zo kan je de weer galloze sneeuwdialoog lezen. Ik deed het zo vaak dat ik hem uit het hoofd ken. Luisteren naar het neerzijgen van de sneeuw. Als we heel stil blijven en ons niet bewegen of ons bewegen als de sneeuw, vallen terwijl toch niemand het hoort. En is dat niet het leven zelf, vallen terwijl niemand het hoort en hopen dat een An, zoals het personage in het boek met de A van Alpha, ons liefdevol opvangt.